De Colombiaanse overheid raadt vrouwen voorlopig af om zwanger te worden. Het risico is te groot dat er iets misgaat tijdens de zwangerschap door het Zika-virus. Dat wordt veroorzaakt door muggen. Het virus heerst in meer landen in Latijns- en Zuid-Amerika, waaronder Suriname en Brazilië. Zika is ook al opgedoken in Nederland. Tien mensen zijn ziek geworden. De Russische ambassadeur in Londen noemt de conclusies van het Britse onderzoek... naar de dood van spion Alexander Litvinenko een provocatie... Volgens de ambassadeuren is het idee onaanvaardbaar dat de Russische staat of president Poetin betrokken waren bij de dood van de spion. Litvinenko stierf in 2006 in Londen. Hij was vergiftigd met polonium. De commercial met de vertrekkende bedrijfsleider van Albert Heijn heeft de ster gouden loekie gewonnen. Dat is de prijs voor de beste reclame van het jaar. In de commercial neemt acteur Harry Piekema na tien jaar afscheid van zijn rol als meneer van Dalen. Andere genomineerden voor de Gouden lookie waren onder meer reclamefilmpjes van Jumbo en Centraal Beheer Achmea. Het weer, komende nacht wisselend bewolkt, de temperatuur daalt naar 0 tot min 6 graden, plaatselijke kans op mist. Morgen eerst droog en zon, maar in de middag op steeds meer plaatsen regen. In het noordoosten kan natte sneeuw vallen. Het wordt tussen 0 en 5 graden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah. is zin in ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1144. Welkom bij het New Age muziekprogramma van ZFM Zandvoort. Eén uh, programma, Het wordt twee keer uitgezonden in de week... ...is verhuisd naar de woensdag, naar de donderdagavond. Dezelfde tijd als de woensdagavond van 10 uur tot 12 uur. Uh, maar je kan het ook allemaal volgen, de radio shows via peacefulradio.eu. Dit programma 1144 gaan we beginnen met Lisa Hilton. Zij heeft een... Uh, Nieuwe CD, Nocturnal, Een uh, Jessie-achtige CD. Heerlijke muziek, mooi gevarieerd. En dat is eigenlijk waar we in uh, Peaceful Radio zo van houden. Mooie gevarieerde muziek. Ga er maar eens lekker voor zitten in 16 tracks te gaan. Ik wens je heel veel luisterplezier.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 I'm a little bit Ooh, mm -hmm. ooh, mm -hmm. You <laughs> We'll be right